Twee leden van de Russische vrouwenpunkgroep Pussy Riot... gaan de komende dag met minister Timmermans praten... over de Nederlandse delegatie in Sochi. Ze vinden het jammer dat Nederland zo'n zware delegatie stuurt... met de koning, de koningin, de premier en een minister. Volgens hen staat ook de Nederlandse bevolking daar niet achter. De twee vrouwen zijn in Nederland... in verband met het Human Rights Weekend in Amsterdam. Ze zaten tot eind vorig jaar in een Russisch strafkamp. Sinds hun vrijlating zetten ze zich in... voor betere omstandigheden in Russische gevangenis... Het gerechtshof in het Italiaanse Florence heeft de Amerikaanse Amanda Knox schuldig bevonden aan de moord op een Britse student in 2007. Ze heeft 28 jaar cel gekregen. Maar ze gaat gevangenis niet in. Knox was niet bij het proces aanwezig en woont in de VS. En dat zal haar niet aan Italië uitleveren. Haar Italiaanse medeverdachte kreeg 25 jaar cel. En in de zaak van de aanslag in Boston eisen de openbaar aanklagers de doodstraf tegen Dzoghar Tsarnaev, een van de daders. De Amerikaanse minister van Justitie heeft daarvoor toestemming gegeven. Tsarnaev en zijn broer Tamerlan lieten vorig jaar april bij de finish van de marathon in Boston zelfgemaakte bommen ontploffen. Daarbij kwamen drie mensen om het leven en raakten 260 mensen gewond. Bij een klopjacht van de politie kwam Tamerlan om het leven.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 Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur een gesprek met fotograaf Martijn van der Griend. Normaal maakt hij foto's van popsterren en andere celebrity... maar hij werkte ook twintig jaar lang aan een ander project. Foto's van jongeren uit alle hoeken van de wereld. En schrijfster Maartje Wortel schrijft speciaal voor ons een verhaal. Dat hoort u ook in de tweede uur. En we praten dan met toneelschrijver Hanna van Wieringen. Ze maakte eerder al een verhalenbundel en nu heeft ze ook een dichtbundel uit. Maar eerst gaan we het hebben over primitief geweld. Want hoezeer het bloedvergieten ook nog altijd de journaals vult en van de pagina's afdruipt, onze wereld wordt alleen maar vreedzamer. Dat is de vraag die filosoof Hans Achterhuis bezighoudt. Hoe kan dat eigenlijk dat het allemaal alsmaar vrediger wordt? Achterhuis is komend uur te gast. Hij is geboren in 1942, promoveerde op het werk van Albert Camus, was ooit dichter des vaderlands, is inmiddels met Emilie denker, denker des vaderlands. Dichter, waar komt dat er dan weer vandaan? Noemt zich uh, Tegendenker. En uh, won in 2010 de Socrates Wisselbeker voor het boek De Utopie van de Vrije Markt. En momenteel geeft hij dus in Amsterdam College over het thema geweld. Welkom. Een uh, Tegendenker. Wat, wat is eigenlijk een, een Tegendenker? Uh, ja, het woord kwam naar voren uh, toen ik Denker des Vaders was. Uh, ik gaf eigenlijk commentaar op zaken van... Ik dacht, nou, hier wordt weinig tegengeluid gehoord. Niet omdat ik... Overal tegen ben, maar er zijn een aantal punten waar je als filosoof zegt: hier zijn vragen over te stellen. En uh, dan meen ik er nog wat mijn geluid moet laten horen. En daar kwam dus het woord tegendenken van, wat uh, Henk Steenhuis van Trouw, die mij steeds interviewde, en ik samen bedachten. En toen dacht ik: achter, zullen aardig ook voor een boekje tegendenken. om te laten zien op welke punten in elk geval een filosoof vragen stelt bij allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Daar lijkt een beetje door te klinken dat je, dat je een visie hebt... Op, op wat een filosoof hoort te doen in een samenleving. Wat, wat een filosoof zou moeten betekenen. Ik denk dat er altijd een aantal uh, filosofen moeten zijn... die uh, in de samenleving, in elk geval vanuit hun, hun kennis, hun reflectie... dus dingen aan de, aan de orde stellen. Uh, zonder meer vind ik het ook uitstekend dat andere filosofen zeggen... oké, okay, ik blijf binnen de ivoren toren van de academie... en ik doe daar mijn dingen... Maar het zou jammer zijn als niet-filosofen in de samenleving... dus duidelijk aanwezig waren. En dat vond ik voor mezelf in elk geval een rol die bij mij past. Maar nogmaals, ik wil het niet iedereen voorschrijven. Maar een, een samenleving is gebaseerd op bepaalde gedachten... uitgangspunten, mm -hmm. aannames misschien. En af en toe moet er een filosoof even flink de boel opschudden... en zeggen waar zit het eigenlijk op gebaseerd? Ja, en vragen stellen, als je het bijhoudt... de mensen moet niet uh, als soort dominee steeds dingen gaan roepen... maar als je het bijhoudt een beetje en uh, misschien kritische vragen stellen... Bij ontwikkelingen rondom geweld. Ik heb over euthanasie geschreven, over arbeid. Dus ik heb ook gezegd: van ik ga lang niet overal commentaar opgeven. Maar de onderwerpen die ik redelijk bestudeerd heb, daar wil ik als filosoof wel commentaar op geven. Ben je moralist? Uh, diep in mijn hart wel. Maar juist omdat ik het ben, probeer ik het uh, diep in mijn hart. in elk geval naar buiten toe niet te zijn. Uh, ik weet gewoon hoe gevaarlijk moralisme is. Ik weet hoe ik uh, makkelijk in verleiding word gebracht. om moralistisch uh, op te treden. Ik heb het volgens mij als filosoof nauwelijks gedaan. Integendeel, denk ik. Waarom is moralisme gevaarlijk? Um, omdat je dan vanuit je eigen ideeën... Uh, toch bepaalde waarden oplegt, gemakkelijk aan anderen. Volgens mij kun je dat alleen maar doen... als je zelf helemaal die wa waarden uitstraalt. En, nou, laten we even kijken. Uh, het nieuws van net: uh, Georgie dus, uh, Olympische Spelen... Er wordt door zoveel mensen geroepen van... daar moeten we naartoe gaan en daar moeten we optreden. Uh, en uh, moeten homo's meegestuurd worden enzovoort. Ik denk, dat kun je makkelijk roepen. Maar als je dat waar kunt maken zelf... dan moet je dat inderdaad doen. Maar er wordt veel te gemakkelijk geroepen dus in die richting. En dat vind ik een soort moralisme... Uh, waar ik in elk geval me niet aan wil bezondigen. Ik vind het te gemakkelijk. Je moet het zelf waarmaken. Dat wil zeggen dat je, dat je zelf geheel zondevrij moet zijn... alvorens je een nou standpunt. ja, he, he, zondevrij... <laughs> Maar ik bedoel, de, de, ik, heb, ik heb er wel over geschreven... Um, wanneer politici, en ik denk nu aan het CDA... Uh, de waarden van uh, het huwelijk en het gezin uitdragen... dan moeten ze dat beantwoorden. Als ze dat niet uitdragen, dan mogen ze van mij doen wat ze willen. Zolang ze politiek bedrijven, dus uh, privé. Maar er zijn gevallen, bekend natuurlijk, van mensen die dat niet hebben gedaan. En dan zeg ik, dan moet je de consequenties trekken... als jij zegt van, hoe belangrijk het huwelijk is, dan moet je niet echt breken. Zo simpel is dat. Matig uw oordeel is, uh, is, is eigenlijk Ja, in ieder geval, ik ben daar bang voor. En dat is ook een beetje mijn kritiek en discussie steeds... met allerlei, allerlei filosofen collega's en collega's die, die levenskunst aanprijzen. Die weten precies hoe individuen moeten leven. Nou, ik weet nauwelijks hoe ik zelf helemaal moet leven. Laat staan dat ik voor andere mensen ga vertellen... welke deugden ze moeten nastreven en hoe ze een goed leven kunnen krijgen. Het zou wel toch een rol van de filosoof kunnen zijn ja. om mensen daarbij te helpen. Heel ja, veel mensen worstelen. Ja. Wat moet ik nou met het leven? Of hoe doe ik het eigenlijk? Wat is ja, je? Nee, uitstekend. Alleen, ik ben veel meer sociaal-politiek filosoof... dan dat ik op die manier individueel... Ja, ik denk er wel over na, maar dat gaat dan over mijzelf dus. En ik heb geen grote adviezen als filosoof. Misschien als uh, soms uh, mens, vriend, weet ik wel, vader, uh, opa, noem maar op allemaal... Maar als filosoof heb ik daar niet zoveel over te zeggen. Dus ook hier geldt, het is prima als anderen dat doen. Zelfhulpboeken schrijven op basis van de filosofie. Maar, maar dat, dat zou je zelf dan nooit doen. Nee, ik zie dat zelf totaal uh, niet zitten. En ik vind het toch soms jammer. Dus uh, zo'n zelfhulpboek met allemaal voorbeelden. Dan denk je, hallo, uh, uh, moet dat nou zo voorgeschreven worden? Uh, geef mij dan maar of een goede roman of sociale en politieke filosofie. Ik zei... Uh, um dat je promoveerde op Albert Camus. Daar heb je die goede roman dus. Ja, ja de, de goede roman, een prachtige schrijver. Uh, uh, ook, ook een heel goed denker. Tijdens die promotie, wat, uh, wat was je toen voor iemand? Als, uh, als jonge man. Uh, toen was ik afscheid aan het nemen van mijn eerste studie, theologie. Ik uh, zat in Straatsburg. En daar promoveerde ik dus op Albert Camus. En ik deed dat bij de ethicus, maar ook nog bij een theoloog en uh, ik was toen vanuit zeg maar het ja, zestig de theologie van God is dood eigenlijk met Camus bezig daarna heb ik Camus op een hele andere manier gelezen maar toen was ik echt een soort discussie met hem vanuit de theologie, omdat Camus ook heel open stond voor de religie en dat, dat interesseerde uh, die... dat interesseerde mij toen uh, heel erg ja, maar hij is steeds een van mijn geliefde auteurs gebleven maar dat was ook een tijd van verandering in de samenleving. God was dood, de samenleving moest anders. Parijs 1968, hele nieuwe samenlevingen werden ja. bedacht en uit de grond gestampt. Deed je daar mee, ook op de barricades? Uh, nee, de barricade niet, want toen was ik er net niet. Ik heb wel het beginnen van meegemaakt, kan ik zeggen. In Straatsburg was het toch heel spannend in 1967, begin 68. maar mij was ik er niet hoor. Uh, om te zien hoe dus uh, in de studentenomgeving uh, waarin ik zat... Uh, daar eindeloos gediscussieerd werd. Eindeloos films, uh, met name dan uh, over Rusland... en het communisme, Sheikh Guevara, alles was aan de orde. En dat barstte later inderdaad uit, ja. Maar ik vond het een uh, spannende tijd daar... en ik vond het ook een spannende tijd daarna... toen ik in Amsterdam doseerde. Uh, ik ben nooit een geweldig barricademens geweest... maar ik vond het een heel sympathieke beweging in het, het algemeen. Heeft dat het denken gevormd, die, die, die tijd, die, die bewegingen? Uh, ja, ik denk het wel. Dat Wat mij betreft in elk geval, ja, je zit in een vrijgevoelige leeftijd... als ik zo zeggen mag, uh, ervaringen uit die tijd... en met name Camus, die ik met heel veel plezier las... als je promoveert op iemand die je met plezier leest... En je kunt ook promoveren op iemand die je de keel uithangt... Maar uh, Camus las ik met heel veel plezier. En zijn ideeën van uh, opsta in opstand komen tegen onrechtvaardigheid... de absurditeit van het leven... ja, dat, dat, dat dringt dan diep door. En dat komt eigenlijk steeds terug, ja. Een gevoelige leeftijd in de zin van, van ouder worden... En, en steeds meer terugkijken. Ja, volgens, uh, ik dacht dat Douwe maar daar mooi over geschreven heeft... van er zijn bepaalde leeftijden... als je dan inderdaad bepaalde beslissende ervaringen hebt. En je bent dus drie, vier jaar bezig met zo'n auteur als Camus... Ja, dan, uh, dan zit je... De, je gooit het niet weg in elk geval. Of je gooit het weg dat je de pest... had dat heb ik nooit gehad. Dus nee, het speelt door. Toen de tijd was, was eigenlijk vooral Sartre heel erg uh, hip. En, en ja. Sartre ja. Was, was de man die iedereen las. En, en Camus werd, werd door sommigen een beetje als, als iets saais ervaren. Omdat hij ook toch zo gematigd was in sommige dingen. Hij was veel gematigder dan Sartre. Maar hij was wel degelijk natuurlijk zeer maatschappelijk geëngageerd. En in feite wat ik las was Camus, uh, Sartre, Simone de Beauvoir en Melo Ponti. Kortom, uh, het hele stelletje uit Parijs bij elkaar. En ik was toen één keer in Parijs geweest... maar ik had zoveel over Camus en Sartre gelezen... dat ik gewoon de weg in Parijs als wij wist van de afstand. Ik wist welke kroegen ze afspraken. Ik wist waar ze ruzie kregen. Ik wist al die plekken in Parijs van het lezen dus. Hè? En ik heb inderdaad uh, een tijd lang... tussen Camus en Sartre zeg maar, heen en weer gependeld slotte bij Camus stil blijven staan. Maar ook Sartre trok mij heel erg aan. Maar het heeft dan ook toch iets te maken met, met karakter. Los van alleen maar op basis van de rationaliteit... tot een bepaalde mening Tuurlijk, komen. Ja, ja. Gematigdheid is, is een eigenschap. Ja, het heeft te maken met, uh, met karakter, maar ook met de tijd. Ik weet, toen ik mijn proefschrift over Camus af had... toen dacht ik, oh... en ik kwam net in Nederland terug... met Maagdenhuis en weet ik wat allemaal... Toen dacht ik, oh, ik had eigenlijk veel meer zaten in moeten stoppen in mijn verhaal. Dus, want kijk, dat was de grote revolutionair. En je gaat dus ook met je tijd mee. Ik bedoel, uh, met alle kritiek die ik had, uh, ging je toch heel makkelijk met je tijd mee en uh, met de beweging uit die tijd. Is er niet een moment, want, want dat, dat hoor je vaak uh, in het leven, dat mensen zeggen, ja, daar ging de, de tijdgeest ging naar links en ik ging naar rechts, of, of, of andersom, dat je, dat je eigenlijk de tijdgeest een beetje uitzwaait. Ik ging redelijk mee met de tijdgeest maar lag juist binnen die tijdgeest, voor mijn gevoel... op allerlei beslissende punten dwars. En daar had ik dus ook geweldig problemen mee. Met name de faculteit waar ik zat en waar ik toen in uh, andachologie... zeg maar bestudering van welzijnswerk... toen ik mijn boek uh, De Markt van Welzijn en Geluk schreef... toen uh, was het niet leuk om daar met collega's rond te lopen... en uh, die mij aankeken en studenten die mij uitjouden uh, in Nederland en zoiets... Terwijl ik wel binnen die richting zat, hè. Ik, bedoel, ik kwam niet van een rechtse kant om het welzijnswerk te kritiseren. Maar binnen die, zeg maar, linkse brede stroom, had ik heel veel vragen bij wat er gebeurde. En dat gold ook voor ontwikkelingshulp waar ik een boek over geschreven heb. Uh, ik kon meepraten met de mensen, maar ik had heel veel kritiek op de manier waarop ontwikkelingshulp in elk geval uitwerkte. Dus, dus wel altijd gematigd, maar ook altijd uh, tegendraads denken. Of in ieder geval beschouwend, een, een beetje erbuiten gaan staan en kijken wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Ja. En dat is niet altijd iets waar je, waar je geliefd mee wordt. Uh, nee. Uh, ik noem het voorbeeld van de markt van welzijn en geluk. Uh, het eerste jaar ben ik er zeker niet mee geliefd geweest. Maar langzaam ging het toch uh, de kritiek op de welzijn en het werk toe. En plotseling werd mijn boek een, uh, een bestseller. En uh, werd ik toch wel achteraf. Komen heel veel mensen naar me toe. Ik moest uw boek lezen vroeger. En het heeft me zo geïnspireerd. En dan zeg ik vaak, nou, de eerste jaar werd het uitgekotst door iedereen. Dus soms krijg je de tijd aan mee. En daarom zeg ik ook tegendenken. Ik denk dat ik een van de eerste ben... die hevig kritiek heeft gehad op de humanitaire interventies... zowel in Kosovo als in Oeruzgan. En toen werd ik ook uitgekotst hè? Uh, rondom Oeruzgan. Als ik nu lees... Hoe erop teruggeblikt wordt, denk ik, ja, dat heb ik allemaal toen gezegd. Niet dat ik zo wijs ben of zoiets, maar ik bedoel, de, de tijd verandert ook op een gegeven moment. En toen lag ik echt dwars, dat ik zei, moet dat nou in Kunduz, Ja, Het was een belachelijk idee dat wij daar politieagenten even gingen opleiden. Terwijl ik weet, vanwege contacten met de politie, hoe moeilijk het is om in het buitenland politieagenten... in een hele lange termijn, uit een vriendschappelijke situatie, te veranderen in neder-, brave Nederlandse politieagenten die vind je niet zo makkelijk in het buitenland. De utopie van de vrije markt noemde ik ook aan het begin. Dat is inmiddels een boek dat ook heel veel bijval heeft gekregen... maar dat ging ook tegen de tijdgeest in. Dat, dat zei eigenlijk van ja... de gedachte dat, dat je geluk kunt nastreven door een vrije markt... of dat een samenleving ideaal wordt... als je maar alles overlaat aan die markt... is een utopie, is, is, een, is een waanidee. Ja, ja dat, dat boek is heel gemengd uh, ontvangen. Inderdaad, uh, ja, ik kreeg dus die uh, Socrates Beker voor het beste Nederlandse talige filosofieboek. Uh, in bepaalde kringen, uh, en ik wijs dan met name op uh, de VVD... was ik echt persona non grata. Uh, is ook een, nou, ik vind het een beetje schotschriftachtig uh, verhaaltje... over mij verschenen. Verschillende keren is geprobeerd om in contact te komen... in discussie dus, met de VVD die ook over de crisis had geschreven. En het werd steeds eigenlijk afgehouden. Met achterhuis gaan we niet in discussie. Uh, dus daar lag het dus heel slecht... Dat is een hele gekke voor mij omzwaai met dat de markt van welzijn en geluk. Uh, toen werd ik omhelst door die ik redelijk goed kende, Von Hof als staatssecretaris. Die vond het heel mooi wat ik deed, dus de VVD. Voor mijn gevoel zeg ik nog ongeveer dezelfde dingen als toen, alleen over andere onderwerpen. En plotseling ligt het nu in elk geval aan die kant niet goed. Ja, mensen houden gewoon van groepsdenken en van hun eigen. Uh, kring, maar, maar je zegt nou, ja, niet dat ik zo wijs ben... maar wat is, wat is eigenlijk wel de, de, de reden waar, waarom je tegen de tijd in kunt denken... en jezelf uit de tijdgeest kunt onttrekken? Nou, nooit helemaal, hè. Uh, dat kan nooit helemaal. Uh, je kunt wel bij jezelf blijven... en vanuit jouw kennis en reflectie vragen stellen... maar je gaat altijd een stuk met de tijdgeest mee. Ik, volgens mij is dat onontkoombaar. Ik kan voorbeelden geven uit het verleden, waarbij rechtse mensen in de jaren 60 en 70 meegingen met de linkse culturele stroom. En uh, achteraf zeggen: kijken die er gek op, de, op terug, natuurlijk. En ik zat in die stroom, maar in die stroom ben ik dus steeds heel erg kritisch geweest. Is dat, is dat iets wat je, wat je kunt leren om, om je eraan te onttrekken? Of moet je daar ook fysiek je af en toe eraan onttrekken met, met een boswandeling? Hoe doe je zoiets eigenlijk? Um, nou, uh, veel. Uh, op een gegeven moment, laat ik maar gewoon zeggen, toch met uh, je naaste omgeving uh, praten, ouwehoeren, kletsen daarover, kijken hoe je standpunt ligt. En ik ben heel erg veel geholpen door degene met wie ik nu samenwerk, uh, Nico Koning, een aantal studenten toen op het instituut waar ik zat, die waren, uh, leefden met mij mee. En ik werd erkend dus door mijn studentengroep. En het grote massa van het instituut vond er allemaal niks dus. Maar het is dan heerlijk om te denken, ben ik nou gek of niet? Nee, gelukkig zie ik hier een vijftal studenten... die ook elke week met mij eigenlijk de teksten lazen... Eh, die met mij meedenken. Als je dat niet hebt... Zo sterk ben ik ook weer niet dat ik dan uh, tegen de stroom in zal denken, denk ik. Dus om goed tegen te denken, moet je een aantal mensen hebben die meedenken. Maar, maar je moet dus ook tegen jezelf weer indenken. Ja, je moet ook zeker tegen jezelf indenken. Je moet ook durven zeggen, wat mij betreft, van uh, ik heb mij in het verleden, als het bijvoorbeeld over geweld gaat, in de jaren zeventig, toch vergist. Ik was, ging te gemakkelijk mee met gewelddadige ideeën over revoluties. En dan moet je dus ook durven terugkijken en zeggen. Ik was een van de velen, hè? Ik bedoel, maar ik heb het wel gedaan. En daar moet je vragen bij durven stellen. Utopieën? Ik denk dat in die tijd heel erg utopisch werd gedacht. En dat kostte mij ook moeite om daar afscheid van te nemen, ja. We gaan het straks hebben over geweld en wat daar zo aan fascineert. En waarom het eigenlijk relatief toch weinig voorkomt. Maar eerst muziek. We hebben platen uitgekozen die iets te maken hebben met het thema filosofie. En dit is een nummer van PJ Harvey. Oh nee, ze zijn wel niet het nummer van PJ Harvey. Dat was een, een titel van een plaats van PJ Harvey. Ik zeg het helemaal verkeerd, maar uh, de artiest, dat is een uh her. I'm sitting here, out on the west side. I think of all the ways that I could fuck with you and I. But when I wrap my head around you. you be my trouble. I don't need to lift a finger. Jump in the hole. I do it for you. Jump in the hole. I do it for you. You get inside the space between life. You're crazy the world is so small when you think about it. But you can take your shit out on me. Look in the mirror then you see what I see. Jump in the hole. I do it for you. Jump in do for yeah. you yeah. Dat is een electropop duo uit Los Angeles... bestaande uit de dames Camilla Gray en Laisha Haley. En dit uh, nummer Philosophy kwam van hun EP Black and Blue uit 2011. U luistert naar Nooit meer slapen... in gesprek met uh, filosoof Hans Achterhuis. We hadden het net over uh, uh, geweld al een beetje. Waarom, waarom fascineert geweld u eigenlijk? Um, ja, ik ben over geweld gaan schrijven... Het uh, was niet zo gek natuurlijk. Na 9-11... na de aanslagen... Uh, op de moord... Pim Fortuyn, politieke moorden in Nederland... heer van Gogh... en ik kreeg het idee van... Ja, overal in de wereld, Afghanistan, Irak... Uh, zie ik het geweld toenemen. Ik wil het als filosoof begrijpen. Toen ik over ging schrijven... merkte ik tot mijn stomme verbazing... dat ik er vroeger ook al over geschreven had. Alleen goedkeurend. Uh, revolutionair geweld... China, Sheikh Bavara, daar kijk je dus heel erg kritisch naar. Dat is een heel dik boek geworden om geweld te begrijpen. Toen ik het ongeveer af had, met alle geweld dus, het boek... een potentievolle titel, met alle geweld. Maar in elk geval kreeg ik steeds meer materiaal onder ogen... wat mij dus eigenlijk zei, echt keihard feitelijk materiaal... van ja, maar we leven in een steeds vreedzame wereld. En ik was totaal met een ander uitgangspunt begonnen... En ik heb dat nog wel in mijn boek verwerkt, uh, om ook te begrijpen waarom wij de wereld zo gewelddadig vinden terwijl hij zo vreedzaam is. En met een student, Nico Koning, hebben we een aantal cursussen gegeven, eerst over mijn boek. En daarna proberen Nico en ik vanuit die gegevens van de vreedzaamheid van de moderne wereld te begrijpen hoe wij er in de geschiedenis in geslaagd zijn om het geweld terug te brengen. En ook te kijken hoe dat in het verleden ging hoor. Ik bedoel, uh, niet alleen maar in de moderne samenleving. maar zeg ook maar in een uh, samenleving. Ik, ik, moet, ik moet even wennen, denk ik, aan, aan de gedachte dat het geweld minder wordt. Omdat dat als, je, als je kijkt naar het nieuws of de krant leest. of, uh, of de radio aan hebt, dan, dan is het eigenlijk alleen maar moord en doodslag. En, uh, ja, en nee, maar dat, dat, dat had ik dus ook. Ik bedoel, uh, ik schreef erover. En ik kreeg dus wel materiaal onder ogen dat zei: van, uh, het valt er allemaal wel mee. Als je, in de loop, als je naar de geschiedenis kijkt. Uh, maar ik kon het ook heel moeilijk geloven. En uh, heel langzaam kreeg ik zoveel materiaal, uh, grote boeken over oorlog in de menselijke geschiedenis, waarbij je ziet dat procentueel vroeger veel meer mensen in oorlogen vielen dan zelfs in onze Tweede Wereldoorlog of de Eerste Wereldoorlog, die nu herdacht wordt. Maar het kostte me ook heel veel moeite om dat inderdaad A te aanvaarden, dus, als je de krant leest of TV kijkt, en B daarna om te zeggen van hé. Hey, uh, hoe is dat gekomen? Dat is mijn huidige vraag dus. Maar het eerste punt is zo ontzettend moeilijk. Want, want uh, als, je, als je het hebt over een percentage van de bevolking... dat, dat doodgaat door geweld... dat is natuurlijk al een, een vrij dramatische vraag. Ja. Want in, in Nederland is dat nog niet eens een promilage, Dood Doodgaat door geweld. Maar de, dan, dan is dat in de 17e eeuw, in de, in de godsdienstoorlogen op sommige plekken wel een kwart van de mensen ja. stierf gewelddadig. Ja, ik vond het vreselijk vandaag, want ik heb onderwijs gegeven vandaag hierover... en dat Nico Koning toen verwees, dus mijn mededocent, naar Syrië... en zei, nou, ik heb eens gekeken. Syrië had evenveel inwoners als Duitsland in de Dertigjarige Oorlog... In Duitsland uh, is dus nou, zo'n kwart of nog meer van de bevolking omgekomen. Zover is het in Syrië op dit moment nog lang niet gekomen... ondanks alle moderne wapens. En dan denk ik, toch weer, dat kan toch bijna niet? Je ziet het gewoon wat er gebeurt. Het is vreselijk als je dat... Ik kan het niet aanzien zelf dus, inderdaad. Maar dat je zegt, ach, vergeleken met toen... Valt het misschien wel mee? Dan roep ik meteen tegen Nico van... Hey, hey, dat was wel een oorlog van 30 jaar. Als Syrië 30 jaar doorgaat, zit je op dezelfde cijfers dus. Ja, want het, het is tienduizenden doden. De, de extra exacte getallen schommelen. En die zijn natuurlijk ook heel moeilijk in te schatten. Maar het, het, het voelt meteen inderdaad verkeerd... om dat heel erg te relativeren ja. en af te zetten tegen andere getallen. Ja, ik kan het ook niet relativeren hoor. Als ik dus de gegevens zie en de, de foto's zie... Eh, TV, nee, ik denk dat het is niet te relativeren. Tegelijkertijd is er ook iets, en dat is een belangrijk punt... omdat wij in zo'n redelijk vreedzame... westerse samenleving leven... kunnen we ook niet meer tegen geweld. Vroeger was dat een vanzelfsprekendheid van het leven. Ik kan ook totaal niet tegen. Dus als ik geweld zie dus... vind ik het meteen vreselijk... en uh, wil ik in elk geval... Uh, ervoor terugdijnsen. Terwijl het vroeger een onderdeel was van het leven. Dat moeten we ook begrijpen. Dat wij niet met geweld kunnen omgaan. Als moderne mensen. Maar het, het is dus minder geworden. In, in, in Nederland sterft... Nou, procentueel niemand aan, aan, aan geweld. Nee, meestal in uh, je bed, ja. ja. Ja, meestal sterf je in je bed. Of je glijdt uit over een stukje zeep onder de douche. Of, uh, of in het verkeer misschien, of een ziekte, dat soort dingen. Um, het, het is dus minder geworden. En de, de vraag is, hoe is dat eigenlijk gelukt? Hoe is het eigenlijk gelukt om dat geweld... uit onze westerse samenleving te krijgen? Ja, uh, dan houden wij toch een soort loflied op uh, moderne instituties die langzaam ontstaan zijn. Um, de rechtspraak misschien als eerste. Um, in traditionele samenlevingen, dus voor de moderne tijd... gold dus echt iets als eerwraak. Als ik iemand van jouw familie doodde... dan moest je inderdaad wraak nemen, Dat was je verplicht. En dat ging maar door. We kennen die verhalen dus uit de traditie... we kennen die uit de Griekse tragedies enzovoort. Het gaat maar door zo'n eerwraak... Uh, bij de Grieken is dat een einde aangekomen eigenlijk. Dan wordt er een gerechtshof ingericht. En uh, dan gaan de rechters uitspraken doen. En die kunnen dus inderdaad uh, beslissingen nemen. Nou, die rechtspraak is ontzettend belangrijk als een institutie. Als die er niet is, verval je dus... en daar zie je weer een mooi voorbeeld van eigenlijk... van in heen en weer gaan van geweld wat niet te stoppen is. En een rechtspraak kan geweld stoppen als je daar een onderwerp. En dat hebben we als moderne mensen langzaam geleerd... Instituties? Dat is, dat is ja. eigenlijk in, in heel kort het antwoord. Ja, we zijn helemaal geen betere mensen geworden, weet ik wat dan vroeger, daar geloof ik helemaal niet in. Maar ik geloof wel dat er instituties zijn waardoor wij zeggen: oké, okay, ik heb uh, ruzie met iemand anders, ik ga naar de rechter of uh, ik praat het uit. Democratie is ook uh, in de instituties in elk geval heel belangrijk, dus dat je democratische procedures volgt. Nou, dat soort dingen, die hebben we langzaam geleerd. En die hebben ongetwijfeld meegewerkt dus... om onze wereld vreedzamer te maken. En, en die zijn ook kostbaar, wat heeft gezegd. Heel kostbaar om inderdaad te onderhouden. En internationaal geldt het ook, dat ook... dat tussen landen het niet meteen nodig is... om uh, elk geschil met, met kanonnen op te lossen. Ja, daar is de beroemde uitspraak... van de filosoof Emmanuel Kant... die die al uh, dus uh, eind uh, 18e eeuw doet... van dat tussen democratieën... geen oorlog zal ontstaan. En dat zei Nico weer vandaag in het onderwijs. Uh, dat is nooit, kun je voorbeelden geven van democratieën die met elkaar in oorlog raken? Ik denk dat het, dat het inderdaad klopt. Democratische samenlevingen dus, dat die geen oorlog met elkaar voeren. De democratieën voeren wel oorlog om inderdaad de Tweede Wereldoorlog, als het ware, dus inderdaad tegen een totalitaire samenleving. Maar onderling gebeurt dat dus niet, denk ik. En dan zie je dus wereldwijd dat ook de oorlogen... op dat punt in elk geval minder worden en veranderen. Maar ja, één, één incident en, en de hele theorie staat op de helling. Iemand hoeft maar ergens ja, een atoombom te gooien. Nee, klopt. En we hebben de meest gewelddadige ja. tijd die er ja. ooit is geweest. En dan kijken we er ook anders ja. tegenaan. Nee, klopt. Uh, een boek wat voor ons heel belangrijk is geweest... maar nogmaals, ik had toen mijn eigen boek al geschreven... is uh, van Steven Pinker... De Better Angels of Our Nature... Amerikaanse sociaal psycholoog van Harvard. En die laat dus heel nauw gezet... met eindeloos veel statistieken zien... van hoe het geweld verminderd is... en hoe de wereld veiliger is geworden. Maar ook Pinker zegt aan het eind... dat hij geen enkele... hij zegt ook hoe belangrijk die instituties zijn... hoe belangrijk de mensenrechten zijn... hoe belangrijk specifieke vrouwenrechten zijn. Uh, maar hij zegt tegelijkertijd... ik kan geen enkele garantie geven... alleen, en daar ben ik het wel mee eens... Uh, we moeten eens een keer misschien ophouden met die eindeloze apocalyptische angstdromen. van morgen kan de weer uit elkaar spatten. Uh, ja, ik kom dus uit de jaren zeventig, zeg maar. Uh, toen was het voortdurend. ook op school werd het in het onderwijs gedaan. de atoomklok staat op één voor twaalf. We moeten die atoombommen kwijtraken. En. Die atoomklok staat volgens mij niet op 1 voor 12. Maar het is een soort dreiging met de apocalyps Die heel lekker aanspreekt natuurlijk. Dat, is, dat komt uit de Bijbel. De wereld gaat ten onder enzovoort. Uh, ik geloof er dus niet in. Maar ik geef geen enkele garantie. Net als Pinker. Het kan gebeuren. Er kan iets geks gebeuren. En dan komen we inderdaad in een apocalyps terecht. Maar niet al te veel zorgen erover, toch, toch neigend naar optimisme. Uh, ja, op dat punt neigen naar optimisme. Ik zeg helemaal niet dat de wereld in algemene zin beter is geworden. Maar dat die wel vreedzamer is geworden. Maar En, en bijvoorbeeld een, een nieuwe vurer kan natuurlijk ook zomaar gebeuren. Ja. Als de crisis een beetje aanhoudt en de, de mensen worden boos. En dan uh, iemand wijst de zondebok aan. En de, nou ja, dan ja. marcheren ze weer. Dat zijn de, de grote angsten inderdaad. Die toch weer meevallen. Maar nogmaals, als er naar Griekenland uh, wordt gekeken... wat daar gebeurt op dit moment. Dan zie je daar de mogelijkheid van een toch weer fascisme opkomen... maar nogmaals het niet met dezelfde kracht als in Hitler-Duitsland... of in Mussolini-Italië. Ik zie dat niet op die manier dus zo krachtig opkomen. Maar ik zeg het... helemaal niet dat, die, dat het niet kan, hoor. Maar, nee, want, want, want, want u zegt ook... ja, de, de mens is niet beter geworden of zo. De, de mens is nog, nog even slecht als die altijd We zijn, was of even ja, gewelddadig. Zijn soort mensen, ja. ja. Nog, even, nog even rottig... Maar ja, die instanties worden ook bevolkt door mensen. Dus, dus dat blijft toch een, een beetje van ja, karton. Ja, maar die, die mensen moeten dus die instanties... dat is het belang ook van een uh, onafhankelijke rechtspraak... Uh, die moet dus niet uh, geplooid worden door de soort mensen die er zitten. Die hebben een bepaalde functie die de, moeten rechtspreken. En uh, omdat wij in elk geval we hebben geleerd... dat we daar op die manier ons recht voor een deel kunnen halen... Dus slaan we elkaar de kop niet in. Als die rechtspraak weg zou vallen dan twijfel ik er geen moment aan... Uh, dat mensen elkaar weer vrij snel de kop in zouden gaan slaan. En dat gebeurt ook in bepaalde situaties natuurlijk... als dat plotseling wegvalt. Maar dit is bijna een utopisch beeld. Dan heb je dus ah, ah, het, het moderne, de moderne samenleving met instanties... en als we die maar overal invoeren... dan zal het ook overal vrede zijn. Nou ja, uh, er gebeuren nog genoeg dingen natuurlijk. Hè? Uh, maar in elk geval zal het dan vreedzamer zijn, ja. En ik denk dat je... Als ik kijk naar uh, ja, de sector waar ik in gewerkt heb, ook in het begin... voordat ik filosofie ging doen, de ontwikkelingssector... dan kun je dus zeggen van in de ontwikkelingslanden... naarmate daar westerse instituties een kans krijgen... heb je meer kans dat het ook vreedzamer gaat. Uh, er is heel veel gepraat over nation building. Maar dat zou Bush ook in Irak gaan doen. Zo werkt dat niet. Ik bedoel, uh, je kunt een nation-building doen, maar bijna niet van buitenaf. Je kunt hoogstens helpen het soort instituties die hier werken, daar ook een begin mee te maken. Kijk, verkiezingen dat klinkt heel erg leuk, een democratie. Maar als dat dus de verkeerde kant op gaat en als je niet uh, rechters hebt, als je geen democratische procedures verder hebt, dan heb je heel weinig aan verkiezingen. Toch is er ook heel veel verzet in andere landen, juist tegen ja. die modernisering, tegen die democratie, tegen die rechtspraak. Ja. Dat wordt gezien als, als westerse export. Ja. D dat klopt. Ik bedoel, deze op dit moment, uh, ik denk dat wij, Nico en ik, vanuit de, de termen waar we mee bezig zijn, inderdaad dat soort conflicten wat makkelijker kunnen plaatsen en begrijpen. Uh, ik vind Afghanistan een mooi voorbeeld. Uh, daar is eerst door de Sovjet-Unie. Uh, maar daarna uh, door het Westen geprobeerd toch westerse instituties in te voeren, waar ik dus 100% achter sta. Maar die zijn op zo'n manier ingevoerd dat de reactie voor allerlei groepen, en met name voor vrouwen, het eigenlijk zwaarder maakt dan het was, denk ik. En de spanningen die overal op dat punt optreden, die hebben te maken met die botsing van mensen trekken zich terug en denken, ja, daar komen die westerse mensen weer met hun mensenrechten aan... en die willen ze ons opleggen. Dan gaan we weer terug uh, naar de traditionele religie. Alleen de fundament fundamentalistische vormen daarvan die je nu ziet... zijn veel uh, harder, krampachtiger en agressiever... dan religies in het verleden waren. Ik vind een mooi voorbeeld de krant van vanmorgen. Uh, Frankrijk, hè, de laïcité, uh, leken moet moeten worden uitgedragen op school, uh, lagere scholen... krijgen kinderen nu expliciet les waarin gezegd wordt... dat mannen en vrouwen en jongens en meisjes gelijk zijn. He, een waarde van de moderne tijd. Uh, volgens de kant van morgen dus... houden heel veel moslims hun kinderen nu bewust thuis. Dat willen ze niet horen. Dat wil zeggen dus, ze willen niet horen dat vrouwen dus gelijk zijn aan mannen. Dus de kinderen moeten, mogen dat ook niet horen. Nou, dat, dat soort spanningen dus, die zie je over de hele wereld eigenlijk plaatsvinden... En die wil ik ook proberen te begrijpen. Maar dat is eigenlijk hetzelfde in, in, een, in een wat radicalere mate uh, waar u zelf tegen aanliep. Als je, als je de welzijnsector <laughs> bekritiseert, dan, dan zeggen ze, hé, hey, maar dat, dat zijn wij, dat is ons, ons ja. groepje. Ja. En, en dan komt die achterhuis van buiten. Of als je het liberalisme aanpakt, dan, dan, dan, dan zeggen de, de, zegt de VVD van goh. Dat ja, was uh, een bepaald soort liberalisme, hè? Ik denk ja, dat ik. Uh... <laughs> ja, ga, ga, ga, ga, ga lekker je moeder pesten, maar, maar laat ons met rust. Dat heeft te maken met. Groepsdenken. En, ja. en dat, dat, hebben, dat hebben religies natuurlijk boven, boven alles. Dat is de manier waarop religies altijd gefunctioneerd hebben, ja. En uh, dat is bij ons... Ik bedoel, wij zijn een seculiere samenleving geworden... maar het heeft ook eeuwen geduurd. En dat is ook eigenlijk vanaf de jaren zestig... dat een aantal van die seculiere trekken... ook gelijkheid van mannen en vrouwen bij ons... Uh, vanzelfsprekend zijn geworden. Althans als waarden, nog niet als praktijk overal. Uh, nee, maar het is goed te begrijpen dat bepaalde groepen vanuit hun religie het angstig vinden... om in de moderne wereld gegooid te worden... dan is het veel veiliger om je terug te trekken op je eigen positie. Dan heb je je eigen groep, je kent elkaar, je hebt je eigen waarden... en dan krijg je een veel fellere religie. Uh, Iran is ook een mooi voorbeeld natuurlijk. Uh, dan het daarvoor was. En dat zijn de botsingen waar we mee zitten. En die zijn zeer gewelddadig. Die zijn uh, redelijk gewelddadig, ja. Ja, ik bedoel, wat er in Egypte op dit moment gebeurt... Hè, daar zag je het heel duidelijk. Verkiezingen is niet alles. Een moslimbroederschap wint. Uh, en schaft dan toch in elk geval een aantal... voor mij democratische waarden af. Dat geeft spanningen. Dan is de grote meerderheid, denk ik, als ik het mag interpreteren... in Egypte zegt van nou, dan het leger maar, dan hebben we weer rust. Maar dat betekent inderdaad dat er van bovenaf... inderdaad keihard wordt ingegrepen... En dat uh, in dit geval de moslimbroederschap, uh, daarvoor vielen natuurlijk ook wel andere slachtoffers tot de nodige slachtoffers kent. In, in de jaren 60 en 70 werd in bepaalde kringen gedacht dat uiteindelijk iedereen wel atheïst zou worden. En dat, dat ja. de religies door de modernisering wel teruggedrongen zouden worden. En uiteindelijk zouden ze allemaal wel tot de conclusie komen dat, dat, dat, het, dat je zonder kon. Dat is absoluut niet gebeurd in de wereld. Nee. Integendeel. Ik weet ook dat ik dat een soort van zelfsprekend proces vond. Althans in mijn hoofd. Zo van, zo gaat het. Zo zag ik het hier in Nederland gaan. Dus uh, ik dacht ja, anderen lopen misschien wat achter. En... Komt nee, vanzelf wel. Komt vanzelf wel, maar dat, dat gebeurt dus helemaal niet. Dat is echt heel verrassend. Uh, die terugkeer van de religie. Uh, volgens mij was er gisteren een grote discussie in Felix Meritus. He, zeg maar het oude bastion van de communistische partij. En toch van de vrijdenkers. En daar ging het nu over het bestaan van God. Met mensen die voor en tegen waren. Nou, dat was tien, 15 jaar geleden onvoorstelbaar. Maar het laat zien hoe religie als thema terugkomt. En hoe mensen daar ook weer, ook weer naar op zoek zijn. Maar er zijn wel verschillen. Um, bijvoorbeeld in Amerika zie je religie, uh, vergeleken met Europa... heel duidelijk uh, terugkomen en belangrijk blijven. Uh, maar het zijn veel meer dan in het verleden individuele keuzes die mensen maken. Men switcht van de ene kerk naar de andere. Men heeft zijn eigen vorm van spiritualiteit. En die oude religie van vroeger, waar fundamentalisten op willen terugvallen, was een soort blok wat de hele samenleving bepaalde. En dat geldt niet meer voor al die religies die mensen persoonlijk zoeken enzovoort, denk ik. Nou ja, in sommige delen van de wereld dus, dus In sommige wel. delen wel. Nee, nee, daar vallen ze op dat denken terug van een samenleving... die helemaal vanuit de religie wordt bepaald. Geen rechtspraak, moderne rechtszaak Maar de sharia dus, vanuit de moslims dus. Daar valt men naar terug. Maar de terugkeer ook naar de religie in Nederland... die vindt volgens mij plaats. Anders had er nooit zo'n discussie kunnen plaatsvinden gisteren. Uh, is veel meer het zoeken van mensen naar een persoonlijke zingeving... En vroeger was die zingeving collectief. Je was gewoon onderdeel van een kerk. Albert Camus schreef er al over dat uh, waarom is het eigenlijk niet zo dat mensen, als er geen God is en dus ook geen moraal, als, als, als die moraal geen anker heeft ergens in een hiernamaals, waarom vervallen we dan niet in, in grof geweld? Waarom hebben we dan toch een moraal? En dat is, dat is vaak ook iets wat gelovigen zeggen: van ja, die atheïsten die zijn niet te vertrouwen, want die hebben geen hiernamaals. Dus die, die kunnen zomaar aan het moorden ja. slaan. Want dat is het ook weer geloof ik, Dostoevsky, als God uh, niet bestaat... is alles geoorloofd. Ja, dat is dus het, de angst. Maar dan hebben we gelukkig uh, onze beroemde landgenote Frans de Waal... die uh, netjes bij chimpansees en bonobos, zeg maar onze neefjes uit het dierenrijk... Uh, volgens mij heel terecht ontdekt dat daar een aantal sociale normen aanwezig zijn... waar je als mens op kunt bouwen. Die zitten er gewoon in. Uh, die hoef je dus niet van God te krijgen. He, het laatste boek van Frans de Waal. De Bonobo en de tien geboden. Uh, de Bonobo heeft zijn eigen tien geboden. Daar kunnen we op voortbouwen. Wij hebben dus de tien geboden. Die in de Bijbel gegeven worden. Hebben we niet op die manier nodig. Die kunnen we al deels vanuit onze voorouders halen. En het zit diep in mensen. Om met anderen mee te voelen. Is ook eigen belang natuurlijk. Om, om niet iedereen in elkaar te slaan. Want dat verlies je uiteindelijk. Uh, het is ook uh, zeker daarna. Uh, Na de eerste empathie. Die kennen ik ook voelen voor soortgenoten. Is het ook eigenbelang in de groep. Uh, om het zo geregeld te hebben. Dat je elkaar niet uh, de groep uitvecht. Of dat de groep uitsterft in een gevecht. Tot je een andere groep tegenkomt. Dan, dan, dan ja. zijn er ook nog de atheïsten. Die zijn altijd bang voor de gelovigen. Want, want als er iets groter is dan het leven. Een, een autoriteit. Dan is dat ook een potentiële reden om voor te sterven. En dat maakt mensen bereid om meer geweld te gebruiken. Ja, dat is een van de ontwikkelingen die ik verbind met de opkomst van het monotheïsme. Het geloof is in één god. Niet in meer goden die allemaal een stukje van het leven beheersen... maar één god die ook zegt hoe het allemaal moet. Het monotheïsme kent heel gewelddadige ontwikkelingen. Dat geldt zowel voor het christendom als de islam natuurlijk. Hè? De grote monotheïstische godsdiensten. Want als, je, als er maar één god is... en als je via die god gered kunt worden... Nou, dan mag je heel veel geweld gebruiken om mensen toch maar te redden voor die God. En dan krijg je de kruistochten en dat God wil het enzovoort. En ik denk dus dat het een verdraaiing is van uh, de oorspronkelijke waarheid. Dat er een absolute hoge God is. Want die kun je niet voor jezelf halen. God wil het is een kreet waarvan ik denk. Dan haal je iets van, van boven naar beneden voor je eigen zaakjes. En dat gebeurt natuurlijk eindeloos. Maar je kunt het ook jodendom en christendom als een kritiek zien. He, een kritiek op dus inderdaad van mensen die denken... dit is een absolute waarde, hier ga ik iemand anders de kop voor inslaan. Dat, dat is niet aan jou om dat te bepalen wat die absolute ja, waarde dat, is? Ja, dat vind ik een van de belangrijke boodschappen... nu ik ermee bezig ben. En weer terugblik, ik uh, heb mijn kinderen tot mijn schande moet ik zeggen... toen ik verhuisde op een gegeven moment al mijn filosofische boeken... naar de slechte, die toen open was natuurlijk, laten brengen... Ik zou ze dan graag weer opnieuw willen hebben. Maar, ze zijn... maar ik, ben, ik ben me weer erin aan het verdiepen. En dan, dan zie ik dus inderdaad... Uh, de lijn vanuit jodendom en christendom ook... van een soort kritiek. Er is een god die hoog is... maar die je nooit voor je eigen doeleinden kunt gebruiken. Je kunt je niet, hem niet voor je kaartje spannen. Je kunt, dat is het verhaal van het gouden kalf... je kunt niet een hem tastbaar zichtbaar maken. Hij is daar ver verheven. En dat geeft een soort vrijheid... Je moet dus niet gaan roepen van uh, absolute waarde voor ons. Want dat is heel gevaarlijk. Dat is gewelddadig. We hadden het erover de, de rol van de, de filosoof in de samenleving. Uh, dit boek is nog lang niet af. Het, het is nu een, een, een college reeks. En dat, dat gaat nog een, een boek worden. Heeft dat ook in die zin een, een waarde voor de tijdgeest? Uh, komt u nu met dit verhaal om, om te zeggen... jongens, hecht aan die instanties. Hecht aan instituties. Ja, ja nee, het is... Tot mijn stomme verbazing, uh, wanneer ik de krant lees... ik heb uh, ook pas ontzettend veel materiaal weggegooid... toen ik denken des vaardans was, moest ik heel veel bijhouden. Nou, weg ermee, denk ik, nu. Maar als ik nu de krant lees, eigenlijk uh, één of twee grote berichten... denk ik steeds van, hé, hey, dat heeft met onze vraagstelling te maken. En de botsing, uh, wereld, botsingen wereldwijd, uh, maar ook inderdaad van... Uh, het belang van een rechtspraak die onafhankelijk is. Die ook af en toe in Nederland bij bepaalde uitspraken dus bedreigd wordt. De discussie nou over Volkert van de G. Vind ik dat de Tweede Kamer dat goed heeft gedaan. Niet met de PVV is meegaan. Dat moet je aan rechters overlaten, die vrijlating. Daar maar moet dat de is, politiek zich niet mee bemoeien. Toch, toch is het ook, ook moeilijk om dat te doen. Omdat um, uiteindelijk rechtspraak niet altijd rechtsgevoel oplevert. Iemand is dood, in dit geval Pim Fortuyn, die is dood. Die zal altijd dood zijn, die zal nooit meer terugkomen. En de dader loopt vrij rond en, en kan doen wat hij wil... omdat hij zijn straf heeft uitgezet. Dat blijft toch onrechtvaardig aanvoelen... omdat het niet een soort gelijkheid biedt. Nee, maar wat voor gelijkheid uh, wilt u dan hebben? Uh, nee, ik, ik zeg ogen, niet dat ik het... omhoog, tand om tand, dat is gelijkheid. Nee, dat, is de, ik, dat is de oude, traditionele gelijkheid. Nee, maar ik, ik zeg niet dat ik, dat ik het anders wil... of dat ik daarmee voor uh, de doodstraf of geestel... of wat dan ook ben, alsjeblieft niet. Maar ik, ik snap wel waarom het voor mensen frustrerend is... als je snap, iemand bent verloren. Het, ik snap het ook. Uh, maar ik denk dat dat erbij hoort... bij moderne mensen... die moeten soms de pijn van dit soort dingen kunnen verdragen. Want dat hebben we met elkaar afgesproken. En uh, dit doet een aantal mensen pijn. Moet je ook niet overdrijven. Want het wordt natuurlijk opgezweept een beetje. Maar ik kan het best begrijpen. Maar dat is iets wat je als modern mens moet accepteren. Ook als ik naar de rechter ga met een bepaalde zaak. Heb ik kans dat ik verlies. Dan nou, voel ik me ook uh, vreselijk. En dan denk ik van ja maar ik had toch eigenlijk gelijk. Maar dat heb je geleerd. Dus om je bij de rechten uh, op de neer te leggen. We hadden het over de 17e eeuw. Dat de dat, dat godsdienstoorlogen zo bloedig konden worden. Dat één op de vier 4... Duitsers erin kwamen te overlijden. De mens, homo sapiens, is natuurlijk niet wezenlijk veranderd. We zitten nu in een, in een, in een Mercedes-Benz of, of in een tram. Maar de essentie is nog steeds hetzelfde. Ja, die essentie is echt... Uh, uh, ik ga ook geen enkel vooruitgangsverhaal houden. Behalve dat we vooruit zijn gegaan dankzij onze instituties. En we zijn wel aan die instituties gewend. Als alles weg zou vallen... Uh, maar dan heb ik het inderdaad over een situatie als bijna in Syrië dan zie ik weer wat de filosoof Thomas Hobbes noemt... een oorlog van allen tegen allen ontstaan. Maar zolang die instituties er zijn... en zolang wij allemaal toch mentaal een klein beetje bang zijn voor geweld... en uh, dat niet al te snel willen uitoefenen... Uh, zie ik het nog wel redelijk gaan, ja. Maar het, het kan wegvallen. Het is zoals, zoals de zee nog even gevaarlijk is... maar we hebben nu, godzijdank, een dijk. Precies, dat is het idee wat... Uh, we hebben dammen opgeworpen... En die dammen moeten we heel goed onderhouden, ja, Dijken, ja. Tegen het geweld, ja. Tot slot, uh, ook een, een supporter van voetbal. Dat vond, dat vond ik nog <lacht> ontmerkelijk. Nou, <dat, lacht> ja. Dat, dat, uh, ja, Hans Achterhuis. Ik zie iemand voor me die, die de hele dag kranten leest, en boeken en, en nadenkt. En, maar iemand die ook ontzettend fanatiek kan worden als het gaat over. <lacht> FC Twente was het, geloof ik. Hè? Uh, ik kom uit, uh, uit Twente, ja. En ik heb daar ook daarna weer onderwijs gegeven. En ik heb het altijd gevolgd. Ik weet niet waarom, maar een soort verbondenheid... met dus dat, uh, de streek waar ik vandaan kwam. En uh, ook een soort lol, hoor, om sport te volgen. En, en, en dan, dat... dan wel echt in de groep? Of dan toch ook een beetje erbuiten als filosoof... en kijken naar wat er gebeurt? Nee hoor, gewoon in de groep. Uh, en, Volledig meedoen. Uh, gewoon uh, meekletsen en weet ik wat. Maar niet uh, fanatiek, dat deed ik wel als jongetje, hoor. Naar het oude Diekmanstadion gaan of zoiets. Nee, niet naar, naar het stadion of zoiets. Uh, nee. Ook dat maar, toch wel maar wel volgen en op de hoogte zijn. En hoe doen ze het op dit moment? Uh, ik geef ze nog redelijk kansen. Maar ze liggen weer onder vuur natuurlijk. Hè. Er is een nieuwe regeling waarbij spelers inderdaad verkocht kunnen worden. En dat wordt onderzocht door de KNVB. Dus ze zijn redelijk in het nieuws. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het uh, schrijven van het boek. Dat uiteindelijk uh, pas in het najaar, denk ik... Uh, Dan moet het klaar zijn, ja. Zal verschijnen. Hans Achterhuis, hartelijk dank. Nee, graag gedaan. Hi, let me introduce you to my philosophy My life, love, religion, and so much more Give it to me now Give it to me now Yeah, yeah, yeah For writing the song You may not go down well with y'all What I'm about to say You may be right up the wrong, But this is my philosophy yo. Give it to me now Oh Yeah, yeah, yeah Oh Give it to me now Yeah, yeah Asafi heette ook dit nummer, gezongen door de Frans-Nigeriaanse zangeres Eza... geboren in Parijs. Haar ouders waren Nigeriaans en die hebben haar op tweejarige leeftijd... weer meegenomen naar Lagos, waar ze opgroeide om weer terug te keren naar Parijs... en al daar haar uh, muzikale stem te vinden. We sluiten het eerste uur deze week af met foto's van de Irakese fotograaf Yassine al-Obeidi... want het Tropenmuseum in Amsterdam toont honderd van die foto's... en die vertellen de verhalen van gewone mensen in Irak. Inge Terschuren spreekt met juristen en Irakkenner Sainab al-Tourayi... en Mirjam Shatanawi, conservator van het Tropenmuseum. En elke dag bespreekt zij met hen één van die portretten... uit een ander decennium en het verhaal dat daar achter schuil gaat. En vandaag twee jonge meisjes in Irak in de jaren 2000. Vanaf uh, 2000 uh, ongeveer uh, gaat Yassine werken met uh, Photoshop. Dus hij maakt dan al zijn foto's digitaal. En wat hij doet is dat hij mensen tegen een groene, in een groen hokje zet. En die groene achtergrond vult hij dan later in met photoshop... met allerlei ja, fantasiewerelden. En dat kan zijn dat dat andere landen zijn. Maar heel vaak zijn het ook gewoon hele kleurrijke... ja van alles eigenlijk. En er zitten heel veel uh, figuurtjes in, bijvoorbeeld uh, Disney figuurtjes of uh, ja, Spongebob en dat soort uh, wordt er allemaal ingeplakt. Dus je krijgt een hele bonte foto uiteindelijk waar uh, mensen tegen allerlei uh, achtergronden worden gezet. Op deze foto zien we twee jonge meisjes, allebei in een prachtige jurk met een feesthoedje op, op een krukje. En in de, de tweede foto, de gefotoshopte foto, heeft hij daar inderdaad een hele mooie blauwe wolkenlucht en een aantal belletjes en Donald Duck en Katrien achter gezet. Ja, en die meisjes kijken echt ontzettend triest. Dus het is een heel vreemd contrast eigenlijk tussen ja, die hele prachtige kleren die ze aan hebben en die feestelijke hoedjes. Eén van de twee is ook jarig, daarom is, wordt deze foto gemaakt. Uh, maar ze kijken echt, nou ja, alsof net een zak met snoep is afgepakt. Ja. Wat je ook ziet is dat deze meisjes hebben... Het zijn hele jonge meisjes, misschien een jaar vijf, denk ik. Maar ze hebben wel make-up op. En dat is op heel veel van die foto's dat die meisjes uh, flink onder de make-up zitten. Uh, lippenstift, oogenschaduw, uh, andere dingen. Uh, ja... Ja, je hebt wel van die Amerikaanse uh, pageants, weet je wel, maar die jonge meisjes ook zo worden aangekleed. Dat is op deze foto's ook een beetje. Uh, sommige meisjes die, die zitten echt, die zien er echt uit als volwassen vrouwen terwijl ze nog maar vijf of zes zijn. Jij bent nog niet zo lang geleden in uh, Irak geweest. Um, waarvoor was je daar? Uh, ik was daar voor werk. Uh, ik, was daar, uh, ja, ik was daar voor werk. En het was heel bijzonder om daar te zijn. Uh, ik heb me verdiept in de maatschappij. Ik uh, heb gezien uh, hoe die uh, maatschappij waar we het net al over hadden. Mannen en vrouwen. Hoeveel, ja, hoe anders dat gaat dan hier. Uh, vrouwen... Hebben, veel, hebben echt een andere sociale plaats in de maatschappij. Hoe is dat voor mensen zelf? Is dat nu de dagelijkse werkelijkheid of maken ze zich daar ook druk over? Um, de vrouwen zelf maken zich er wel druk over. Dat ze minder rechten hebben. Dat uh, hun positie echt verslechterd is ten opzichte van vroeger. Uh, helaas is de werkelijkheid van alle dag... Is dat je zorgen moet maken om elektriciteit, om water, stromend water... Dus uh, ja, er moet nog heel veel gebeuren. En ik denk dat uh, wij in Nederland daar ook een steentje aan bij kunnen dragen. Was het moeilijk om daar met vrouwen in gesprek te komen? Uh, nee. Het was, uh, nee. Het was niet moeilijk om daar met vrouwen in gesprek te komen. En het is heel uh, indrukwekkend wat al die vrouwen en mannen vertellen. Uh, je moet je voorstellen dat in elk gezin... Uh, het heeft minimaal twee oorlogen meegemaakt. En dat gaat toch wel doorwerken in je gezin en ook daarbuiten. Hoe ging jij daar over straat? Ging jij ook aangepast, gesluit over straat? Ik heb me heel goed aangepast aan de normen die daar op straat heersen. En, uh, maar toch viel ik wel op vanwege mijn... Uh, ja, uh, toch net iets andere huidskleur... net iets andere manier van doen. Praten met mijn handen, hè, dat soort zaken... Uh, andere schoenen. Uh. <laughs> uh. Oh ja, even kijken wat je aan hebt. Ja, gewoon, uh, gewoon hele Hollandse laarsjes. <laughs> wat was daar zo anders aan? Nee, uh, De meeste vrouwen hebben daar uh, slippers aan. Uh, als ze over straat gaan op een normale dag. En uh, mijn schoenen waren dan toch net iets anders. Van een ander soort leer of zo. En dat viel ze toch wel op. En dat moest ze altijd even zeggen. Van, hè, waar, waar kom je vandaan? Want je schoenen zijn zo anders. <laughs> Vind jij het dan ook extra mooi om die foto's hier in het Tropenmuseum allemaal te zien? Uh, nou ja, omdat je daar zoveel ellendige verhalen hoort dat je denkt... hé, hey, nu zie ik ook eens gewoon mensen op hun vreugde momenten. Ja, ik denk dat het wel... Uh, wat het mooie is aan deze tentoonstelling is dat het uh, mensen in Nederland kan laten zien... dat Irakezen zijn ook gewoon mensen. En dat er niet alleen maar oorlog is. En dat, er, dat het leven van alle dag ook doorgaat. Inge Terschuren in gesprek met juristen Irak en Ersanab Atouraï... en Mirjam Shattenawi van het Tropenmuseum. Straks is nooit meer slapen bij u terug. En we zitten op Twitter, VPRO, NMS. Tot straks. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.